Drinken was gemakkelijk, want langs de wanden van de grot droop altijd water. Maar hun voeding bestond uit zwammen die tegen de rots groeiden. En dat gaf problemen. Honger. oh honger. honger. Oh. Ogel, de lamme, stootte Tors aan. Want omdat hij met dichte ogen zat, was het niet altijd te zien of hij sliep. Hey, tors. pluk hey. eten, maar stoot de kop niet.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 Dus, ik, ik zie... Ik zie je grijs uit. Daar heb ik u. Ik wist het wel. Ik hoorde uw stemmen in het geknisper. En ik wilde u bezoeken. Wie hier woont kan mij... Arme oude man... helpen. Oh nou. Ik zeg... Die kan mij helpen. En ik kan u helpen.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 Welke waren er? Uh, och, dat uh, weet ik niet precies meer. Uh, de hoofdzaak was dat ik op reis mijn zware zorg heb kunnen vergeten. Uh, doe ik me genoegen mm -hmm. dat te horen. Alleen hoop ik dat u niet vergeten hebt dat u beloofd voordat u zich op reis ging ontspannen met uw welnemen. Uh, <coughs> welkom thuis, heer Olivier. Dankjewel, Joost. Het is erg prettig om weer tijd te uh, uh, uh, beloofd? Uh, heb ik iets beloofd? Wat dan? Ik heb het even vergeten, vrees ik. Dat was ook maar onbelangrijk. Het ging alleen maar om het verhogen van mijn salaris... Hm? volgens de index, als ik zo vrij mag zijn. Maar ach, oh. ik kom er zo niet op aan. Ik, uh, ja. ah, ah, daar uh, ligt de post. Even Ik was kijken. met het oog op de moeilijke tijden, als ik mij zo mag uitdrukken. Hm? Ik zou het prettig vinden niet vergeten hm? te worden. Al ben ik dan ook niet belangrijk met u goedvinden? Ja, o, wilt u vergeten...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 Moet u horen, hij zegt. Krabbel dan! Begrijpt u wel? Krabbel dan! Ja. Ja. Ja, huh? yes, dus. ja. Tot zover. Uw tijd is om. Oh, oh. Zullen we afspreken om dezelfde tijd uh, ja, morgen? Maar... We zullen uw geheugen wel losmaken. Ja. Hm? Tot ziens.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 Oh, gaat u ongeremd verder? Tjeukt me, zei u. Ja, en toen hij wegliep zonder te betalen... holde de herbergierachtige maan en riep... Meneer, cheukt me! En weet u wat die reiziger terugriep? Moet u horen, hij zei... Krabbel dan! Ja, ja. Be be begrijpt u wel? Krabbel dan!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 He? Wilt u vergeten? Ga dan naar kernmedicus H. Focus. Weet u nog wel? Niet helemaal. Oh.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 Maar bij de stoep bleef hij staan. Hmm. Monseigneur H. Pocus, kernmedicus. Net wat ik al dacht. Voelde voel er niets voor om daar alleen naar binnen te gaan. lijkt me verstandiger om hulp bij de hand te hebben. Heer Bommel? Nee, beter niet. De politie? Nee, er is geen reden voor. De pers? Dat is het beste. Pocus, die vergeet medicus...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 Ja mevrouw Doddle. Ik, ik ga een geschenk kopen bedoel ik. Huh? En een ruiker wacht ik zo en dan ga ik mijn excuses aanbieden. Huh? Dat is het minste wat ik als heer kan doen, zeg nu zelf. Na, ik ben bang huh? dat het al niet meer kan. Huh? Ze is woedend huh? en, en ze is naar die pokus gegaan om u te vergeten. Huh? Mij vergeten? Huh? Huh? Wie is pokus? Die vergeet dokter van het drukwerk oh. en die kent zijn vak. Huh? Ik, ik denk dat ze de bus van half vijf wil halen.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 Ze is me echt vergeten. Ze deed niet alsof het was echt. Hoe, hoe, hoe kan dat? Die dokter Pocus is gevaarlijk. En wat deed Bellebast daar? Waarom wilde hij dat ik hem zou vergeten? Het leek wel al alsof hij zich schaamde dat ik hem daar zag. Daar is Azel. Daar was een klant die weer is weggelopen.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 Maar deze avond stond hij voor het rek... en liet besluiteloos zijn blikken over het belegen glaswerk dwalen. Ik heb een leuk flesje Bulgarijnse foussel van de heer Grootgut gekregen. Als ik dat overgiet in deze Château des Pans... zal het heer Olivier zeker smaken. Maar ik weet het niet. Het is een betreurenswaardige gewoonte die mij soms op het geweten slaat. Ik wilde dat ik het kon vergeten. Waar ben je? Honger! Hogarijnse voezel? Wat betekent dat, Joost? Een wijntje met uw. Uh, met, met, met de goed uh, Dezelfde die u zo lekker vond toen het in een um, fles met een Bordeaux-etiket zat. Een beetje gier, hè? Ik dacht, als u mij toestaat. Um, ik <laughs> ik wilde. Uh, het is mooi. Wordt mij dan niets bespaard? Is het niet genoeg dat ik de hoogstaande dame die mijn hoofd vulde vergeten heb... zodat ze mij vergeten is en de zorgen mij op het gemoed geslagen zijn? En als ik dan een kleine vertroosting zoek in een geurig boeket vol aftronk... vind ik voezel. Uh, uh, zeer betreurenswaardig. Ik hoop dat u het zult willen vergeven, heer Olivier. Uh, ja. Ach, het uh, drukt al lang op mijn geweten en ik, ik wilde wel dat ik het vergeten kon... Maar...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 Die kleding komt me erg onhandig voor. Ja, ja, Vooral ja. wanneer men op de schouders van iemand zit. Ja, zo ja, kan hij zijn ogen toch niet gebruiken? Ja. Uh, nee. Dors kan niet kijken. Nee. Heeft hij nooit nee. geleerd? Nee. Hij kan wel lopen. Ja, oh, ja. Maar ik niet. Nee, hij niet. Oh, dat is vervelend. Waarom kunt u niet lopen? Ja, nooit geleerd. Oh. Nee, nooit geleerd. Maar als nee. ik op hem zit, dan kan ik sturen. Ja, stuur je. Dat zei uh, dokter Pokus. Oh, moet dat nou zo? Altijd pets op de grond in kop stoten.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 Beter zitten blijven, ja. dan waait de wereld wel langs je heen. Ja, maar waait langs je heen. Maar hier is toch geen zand? Hier is alles ordelijk geregeld. Uh, hier waait de wereld niet langs ogen heen. Is nog heger. Ja, nog heger. Alles he zit ja. vast. Alles zit vast. Dat maakt mooie, moeie voeten. Maar kijken hoeft niet Voet. en daarom niet zo erg. Kijken is lelijk. Met stuiven ja, en wirrelen en de wereld waait langs doors heen.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 Bij Zazel, wat is dat voor een lading? Waar ben ik? Bij de waaizander, stuifduinen. Je bemoeizucht zal je duur te staan komen, meneertje. Oh, want hier kom je niet meer weg. Aan de kantje! Ik, ik moet hier weg. Ik zou hem kunnen tegenhouden door zwarte kunst. Maar ach, dat hoeft eigenlijk niet. De ellendige kan nergens heen. Hij zal hier eeuwig moeten ronddolen tussen mijn bezielde waaizanden...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 En dit is de kans om ze te vangen. Al zou het mijn laatste daad zijn. En dan zou ik hier niet meer weg kunnen. Ik ga erop uit. Olivier is vervurren. Het is schuurlijk. Dat gezicht zal ik nooit meer wegmaken. Of dat onze hoofd.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 Tom Poes begreep dat er iets gedaan moest worden tegen het afdrijven van de boot. Hij klom dan ook haastig op de rand en greep de riem om te proberen het vaartuig weer op koers te krijgen. Pas op, pas op. Maar hoe hij ook wrikte, het lukte niet. De stroom was te fel. Niet sterk genoeg. Dors kan dat beter doen. Ga staan Dors en pak stok. Uh, heb geen zin in. We moeten altijd alles doen. Altijd de zin van Oogel doen is geen leven. Oogel wil maar grot bij de zanden. Heb daar geen zin in.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 wel eens onaardig tegen gedaan. Oh, oh, oh. ja. Ik ben er eigenlijk echt trots op... dat ik zo'n flinke buurman heb. Mijn naam is Annemarie. Maar mijn vrienden noemen me altijd Doddeltje. Oh, ja, en, uh, en, en mijn naam is Olly. Mag ik u uitnodigen voor de maaltijd vanavond, mevrouw... Uh, Dodd -dodd -dodd -dodd Doddeltje? Ja, dat graag.